Deel 3 De stoet keerde terug naar het paleis. En eenmaal daaraan gekomen, spoedde de hofmeester zich naar de keizer om het goede nieuws te melden. Hoogheid, goed nieuws. Uh, hoogheid? Hier. Waar? Hier, achter het gordijn. Hoogheid, er is geen tijd om verstoppertje te spelen. We hebben een nachtigal gevonden. Straks is het feest. Ik speel geen verstoppertje. Ik vind mijn kleren niet. Maar die hangen hier. Op uw gouden kleren hangen. Ik kan niks zien. Ik heb zeep in mijn ogen. Oh, geitje toch. Kom. Terwijl de hofmeester in de badkamer de keizer in zijn zijde kleren hielp, werd het paleis klaargestoomd voor het grote feest van die avond. Alle lampions werden afgestoft... De witmarmeren vloer werd extra glad geboend. Misschien hier en daar wat te glad. Hier zijn de kwartelletjes. Wow, wow! En ook in de keuken werden de handen flink uit de mouwen gestoken. Zeg, mannen, waar blijven die ananas. Ik krijg het maar niet gezegd. Die Ananas. Ja, dat zeg ik toch de hele tijd. Waar blijven ze? Hier, uh, chef. Uh, wow, die vloer is klad. Ik heb verder nog nodig. 10 kilo cashewnoten. Chef. Zeven kisten garnalen. Verse. Chef. Drie man zwarte bonen. Chef. 47 ajuinen. Chef. Quarteluitjes. Chef, uh, chef. Uh, die kwarteluitjes. Wat? Uh, is de roerij ook goed? In de feesttaal werd de centrale kroonluchter, zo groot als een half voetbalveld, helemaal opgepoetst. Overal in het paleis werden verse bloemen gezet die geurden als fris gewassen babytjes. De keizerlijke tuin werd helemaal bijgeknipt het gras werd nog eens extra kort gemaaid. En alle bloemen en planten kregen een extra portie water. En toen was alles klaar, hoogheid. Alles is klaar voor het feest. En het is precies kwart over acht. Oh, wat is het toch heerlijk als alles volgens plan verloopt? Hm? Ja, ik ben wel zeer benieuwd naar die vogel. Hm? Zijne keizerlijke hoogheid, de keizer. <lacht> Om mijn beste genodigde vrienden allemaal. Jullie zien er schitterend uit vanavond. Bijna zo schitterend. Als zijn de keizerlijke schoonheid de hoogheid. Ik dus wat zeg nu zelf. Ik zie er oogverblindend uit. Hoe zie ik eruit? Oogverblindende majesteit. <lacht> Wij zijn hier vanavond tezamen voor... Wat was het ook alweer, hofmeester? De nachtige alme de nachtegaal, majesteit. ja, de nachtegaal. De nachtegaal, inderdaad. In het midden van de zaal, Paul onder de reusachtige kroonluchter... zat de nachtegaal op een gouden stokje. Hij zat precies in het midden. De hofmeester had het zelf nagemeten. Het hele hof stond er in een grote kring omheen. Iedereen had zijn mooiste kleren aan, want het was niet elke dag feest. Zo, zo. Jij bent dus dat nachtegaaltje waar iedereen het over heeft... Ja, ik zou zeggen, laat maar eens wat horen. De hooggeëerde keizer is een en al oor. Een nachtegaal zingt over liefde en geluk. En zolang men daarover fluit, kan het leven niet stuk. Ja, ja. Hofmeester, wat zegt hij? Dat hij blij is om u te zien, hoogheid. <laughs> ja, natuurlijk, ja. Dat zou ik zelf ook zijn, ja. Toen zoog de kleine nachtegaal zijn longetjes vol lucht... Iedereen werd doodstil en stond met open mond te luisteren. En dan gebeurde het. Er Rolde een grote dikke traan over de wang van de keizer. En toen nog een. En nog een. De nachten gaan zo mooier en fijner dan hij ooit had gedaan. Kleine nachtegaal, dit is het mooiste dat de keizer ooit heeft gehoord. Ik ben geraakt tot in het diepste van mijn hart. Til, ik ben nog niet klaar. Omdat je zo prachtig gezongen hebt, benoem ik je tot mijn persoonlijke nachtegaal. En krijg je het keizerlijk kettinkje. Helemaal van goud is het. Ben je er blij mee? Goud en zilver is voor een vogeltje niet van Til. Maar ik zag uw tranen van gelukhoogheid en dat raakt mij wel. Ja, ja. Hofmeester, is hij er blij mee of niet? Heel blij, majesteit. Toen bracht de hoofdlakij een houten kistje binnen, versierd met honderden briljanten en ingelegd met ivoor. De hofmeester haalde er het keizerlijke kettingje uit, deed het aan de nacht aan zijn linkerpootje en maakte het andere eind aan het gouden stokje vast. Eenmaal per dag mocht de nachtegaal buiten wat rondvliegen, vergezeld door twaalf dienaren die hem allemaal vasthielden aan een zijde lint.